Jobboot met het NOS Journaal. Premier Notley van de Canadese provincie Alberta gaat naar Fort McMurray... de stad die zwaar getroffen is door bosbranden. Samen met de burgemeester gaat ze bekijken hoe de stad eraan toe is. Zo'n 1600 huizen en andere gebouwen zijn door de branden verwoest. De bosbranden breiden zich nu minder sterk uit dan werd vervreesd. Dat komt doordat het nu af en toe regent. Inmiddels maakt de provincie Alberta plannen voor de terugkeer... van de tienduizenden geëvacueerde inwoners.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 De Turkse premier Erdogan heeft in Duitsland opnieuw aangifte gedaan vanwege het smaadgericht van de satiricus Jan Böhmermann. Dit keer tegen de uitgever van Bild Zeitung. Dat is de grootste krant van Duitsland. Hij zou Böhmermann in een open brief hebben ondersteund. De rechtbank in Keulen denkt niet dat het tot een serieuze zaak komt. De advocaat van Erdogan heeft al verdere juridische stappen aangekondigd. Het weer vannacht licht tot half bewolkt. Morgen is het opnieuw zonnig. Alleen in het zuiden van het land in de ochtend en avond kans op een enkele bui. Verder overal droog. De temperatuur morgen ligt rond de 24 graden. Woensdag meer kans op buien. Maar de temperatuur blijft boven de 20 graden. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen video's. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. Ja, een hele goede avond, Bontamotte, zo gezegd. Op deze prachtige zomeravond, maandag 9 mei, tweede uur, CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en ik neem jullie mee op een tochtje door de filmmuziek. Ja, en wat mag je verwachten, tweede uur. All is lost, een film met Robert Redford over een zaalboot. Indiana Jones, Temple of Doom, Jaws, Sleepy Hollow. The Huntsman 2 en A Royal Night Out. Nou, dat belooft weer heel veel. Maar we beginnen met een enorme hit. En dat is een hit uit de film The Way We Were, Barbara Streisand. En ik ga volgende week wat meer nummers van die soundtrack draaien. Want het is eigenlijk een hele mooie soundtrack. Ik beperk me nu alleen tot Barbara, The Way We Were. meer van deze prachtige CD. Dit film The Way We Were. Oudje uit de jaren 70. Maar de nieuwe film, 2013, is de film met Robert Redford als zeezeiler. Het is een aardige film All is Lost, heet die film. Dat draait wat muziek uit. Totaal andere soort muziek. Amen. Spiders with ancient eyes Black dogs who come in herds Old man, the word Old man, the word Raised on golden days God loved the USA Fed on the purple haze Young man today He heard Say, Amen. Amen. Amen. I'll never say goodbye. I'll never tell you. his hands are wrinkled brown Melt with the sound, melt with the sound Heroes and silver seeds, real men never scream Old man, I heard you dream Old man, the sound Amen, amen memories stay with the summer leaves old man we cannot see old man decay slip slow away old man will hold your face the sun's danced for your song old man looked around the sound Amen Amen soundtrack All is Lost, gecomponeerd door Alexander Ebert. Dit uh, was een Amen. Uh, ja, als je van zeezeilen houdt, je houdt van uh, spanning, uh, moet je deze film absoluut bekijken over een zeiler uh, met een schip op de woelige baren, zou ik maar zeggen. Somewhere in the midnight of summer. Ja, Hetzelfde dezelfde soundtrack. deze bijzondere film... ...All is Lost film met Robert Redford. Ik dacht dat de regie ook van hem was. Dan ben ik toe aan een componist... ...die we allemaal kennen. Dat is een van de hele grote onder de filmcomponisten... ...in het rijtje van... De, ...ik zou maar zeggen Hans Zimmer... ...Enio Morricone, ...John Williams heb ik het dan over. Welke filmmuziek heeft hij niet gemaakt. Ik zal er een paar noemen. The Raiders of the Lost Ark... ...The Empire Strikes Back... ...Superman, Star Wars... Close Encounters of the Third Kind, Jaws. Nou, te veel om op te noemen. Maar deze week zijn er een paar films van hem. Althans, de muziek op de televisie. En onder andere Indiana Jones en de Temple of Doom. Ik dacht dat die dinsdag of woensdag was. En dat zit een aardig melodietje in. Anything Goes. Dat is, dat is volgens mij een lied van uh, uh, Cole Porter. Uh, uit de Cole Porter Songbook, zou ik maar zeggen. En dat wordt in de film gezongen in het... Uh, een Mandarijn, Chinese mandarijns, mandarijns, Chinees, zou ik bijna zeggen, door Kate Capshaw. Anything goes. Op zijn Chinees. lekker een cool porter. Dat is niet verkeerd natuurlijk. Deze muziek is niet van John Williams. Ik vind het toch wel aardige aanpassing. Er zaten een paar pentatonische toondekjes in dit nummer. Verwerkt, zag ik. Uh, maar dan kom ik wel bij de muziek van John Williams. En dat is onder andere deze, The Temple of Doom. films zitten eindeloos veel mooie fragmenten verwerken natuurlijk. Op zwepende muziek van John Williams. Een vrij nummer is ook de Slave Children Crusade. is ook een hele bekende Return to the Village and the Raiders March. Paas. Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFM Ja, nog steeds CFM natuurlijk En u luistert naar CFM Cinema Met uh, heel veel Filmmuziek en we zitten nu in het chapiter Van uh, John Williams En ik zag dat deze week ook nog weer eens de film Jaws op televisie is, en daar zit ook een mooi thema in De titelmuziek. cd. En dan zie ik staan dat de film is uit 1984 van de, de, de Temple of Doom in die Jones. En die muziek die was eigenlijk heel moeilijk te krijgen, want die cd, die filmcd met de muziek is pas in 2009 uitgekomen. Toch wel bijzonder. Daarvoor was het eigenlijk niet als soundtrack verkrijgbaar. Uh, nog eentje uit Joe's Night Search. als het badseizoen eraan komt... om even zo'n film als Jaws weer te draaien. Dat iedereen weer weet dat dat wel fout kan gaan ook. Hij zal het hier in Stamford wel meevallen met de Jaws. Maar als je elders in de wereld bent... dan loop je toch wel eens het risico. Australië Zuid-Amerika. Azië. En Zwemse. Oké, voor mij is het echt de hoogste tijd... om even een stukje jazz tussenzoor te doen. Een beetje uit film filmdwaar. Farewell, my lovely, muziek van David Shire. van Philip Marlowe. Als je deze muziek hoort... dan zie je hem toch eigenlijk aan een bar zitten. In zijn regio's, hoed op, glas whisky... sigaretje erbij. Zo hoort het toch. Ja, het is dorstig weer, zou ik bijna zeggen. Met die warmte genoeg innemen... zou ik bijna Ja, moet haast wel. Maar ja, wat je inneemt is weer verschillend. Ik heb hier een glaasje water staan. Heel gezond natuurlijk. Dan gaan we door met wat andere muziek... van Danny Elfman. Even kijken naar film Sleepy Hollow. Even kijken waar ik dat heb neergezet... Even opzoeken. Heb ik dat eigenlijk al neergezet? Ja, Danny Elfman. De uh, introduction... weer zo'n bombastische soundtrack van Danny Elfman. Op zich wel goed. Ik doe een klein stukje van Into the Woods, The Witch. Ook een mooi nummer. En dat allemaal uit Sleepy Hollow. Ook van de week op televisie. Dag vrijdagavond. Maar ja, ik moet uit mijn hoofd doen want ik heb mijn schemertje thuis laten liggen. Deze horrormuziek uh, een beetje op een lager pitje zetten. Want uh, ik vind het toch een beetje te veel van hetzelfde als ik eerlijk ben. Uh, allemaal uit Sound of Sleepy Horror. Uh, dan ga ik naar een soundtrack die redelijk nieuw is uit de film uit 2015: A Royal Night Out. Ik zal zo vertellen wat over het gaat. Elizabeth Asks. CFM natuurlijk. Het verhaal Royal Night Out gaat over twee prinsessen die mogen krijgen van hun vader de koning toestemming om in Londen de bevrijding te gaan vieren. En daar ontsnappen ze aan de aandacht van hun chaperones En die gaan verschillende dingen doen. Muziek van Paul Inglesby, The Ritz. De Samen Royal Night Out. Een film uit 2015. heeft volgens mij niet zo gek veel gedaan in Nederland. Ik vind de muziek wel aardig. Van Paul Engelsby. Heeft ook onder andere muziek van Luther gemaakt. Trafalgar Square. er nog één, om af te kicken, zou ik maar zeggen. Het uh, Royal Night Out over de twee prinsessen die uh, loskwamen van het koninklijk gezag en onder het gewone volk zich begaven Althans in de film. Ik weet niet of het helemaal waar is. Uh, things ain't what they look like. Heel voor je zo'n geweldige big band dan op een feestje. En uh, op zo'n mooi gazon, bij zo'n villa ergens in Londen. Ja, heerlijk toch. Zo'n zwoele zomeravond. En dan uh, ja, een beetje dansen, een beetje drinken, een beetje zwaaien. Dus zwieren zou ik maar zeggen. En dan is uh, zulke muziek erbij. Heerlijk. Jazz op de late avond. Dan gaan we over naar een ander soort muziekje. En dat is uit de film The Huntsman. Eigenlijk een vervolg op The uh, Snow White en The Huntsman. En deze is getiteld The Huntsman Winter's War. Ik heb wel eens wat muziek eruit gedraaid, Maar vooral popmuziek. En ik ga me nu uh, zeg maar richten tot de componist James Newton Howard. Die ook voor deze soundtrack mooie muziek gemaakt heeft. Ik ga eens even kijken waar ik hem heb staan. Hier. Het is een mooi nummer. Lacrimosa. Klank uit de Huntsman, de Winter War, componist James Newton Howard. En uh, ja, dat is eigenlijk hele mooie muziek. Ik geloof zelfs dat de film nog uh, in de bioscoop draait op dit moment. Dus heb je hem nog niet gezien en hou je van dit soort avonturenfilms, dan moet je zeker gaan kijken. Ik zie op de klok dat het alweer de hoogste tijd is om onze eindtune te starten, dus die moeten we even op gaan zoeken. Uh, Philippe Rombie met uh, Dona Maison, zou ik bijna zeggen. Komt ie... was het naar CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we hebben veel muziek gedraaid. Hele bekende en minder bekende. Ja, voor mijzelf was een hoogtepunt de CD... How the West Was Lost. Peter Kater. Maar natuurlijk ook de muziek van John Williams, niet te versmaden. Beetje yes, new age, beetje klassiek, beetje pop. En ik wens je een hele goede week toe. Tot volgende week, maandag, dezelfde tijd, dezelfde zender. CFM. En hopelijk volgen er nog veel mooie dagen. Nou, het schijnt wat minder te worden met de Pinksteren. Een stuk frisser, begreep ik. Maar wie weet, wordt het wel weer zonovergoten hier in Zandvoort.